En vier van de verdachten waren op zich geen leveraars, maar hebben wel geholpen om die leveringen mogelijk te maken. En dat was dan uh, om mensen met elkaar in contact te brengen of om e-mailadressen door te geven van uh, de verkoper, zodat uiteindelijk die verkoop uh, wel uh, kon doorgaan. Eén verdachte is vrijgesproken. Zij heeft volgens het OM niets verkeerds gedaan. Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Ga dan naar 113.nl of bel 113. De formatiegesprekken zijn vandaag eerder gestopt. Volgens informateur Dijkgraaf vroeg Wilders om een schorsing. na pittige gesprekken over financiën en migratie. PVV, VVD, NSC en BBB zouden eigenlijk tot 7 uur vanavond hierover onderhandelen. maar Wilders vertrok al om half 4. Eerder vandaag liet hij weten niet blij te zijn. met de maatregel die op tafel ligt. om de asielstroom in te perken. Morgenochtend praten de partijen weer verder. De Australische politie heeft een jongen van 15 opgepakt. na een steekpartij. In een kerk in Sydney. Daarbij werden de bischop en drie anderen neergestoken. Ze zijn niet in levensgevaar. Over het motief is nog niets bekendgemaakt. En we gaan de Nederlandse atleten deze zomer tijdens de Olympische Spelen in Parijs op een unieke atletiekbaan zien. Voor de allereerste keer in de geschiedenis van de Spelen zal de atletiekbaan in het Olympisch Stadion namelijk een opvallende paarse kleur hebben in plaats van rood en blauw. Op dit moment zijn ze daar druk bezig met het aanleggen van deze bijzondere baan. Het weer dan nog, de hele avond verspreid over het land nog wat buitjes, morgen opnieuw veel regen en dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Waarom zat er een beetje zo'n stilte? Uh, er zit een lampje niet op uh, dit uh, ene schuifje wat ik dan uh, moet opengooien. En dan, uh, dan, dan, dan is het in één keer stil. Ja, zo werkt dat dan. Um, welkom bij uur nummer twee van deze Alternative FM. Ja, waarom? Uh, nou ja, we draaien altijd in de eerste uur een beetje uh, veel muziek. En in het uh, tweede uur en het derde uur... staat het een beetje ja, meestal in het teken van... Live muziek en uh, ik kan nu al vertellen, we zitten tot 27 juni, tot en met 27 juni, helemaal vol. Dus mensen, muzikanten die nu zitten te luisteren, wij willen ook wel. Nou, uh, dan wordt het uh, nummertje trekken. Uh, vanaf juli mag, mag het weer. Dus, uh, want vanavond, en de, die waren tenminste een beetje bij tijd om uh, hun vinger op uh, te steken. Jessie Beretta, oftewel Rianne en Justin, die zijn vanavond hier in in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Um, allereerst over, over jullie. Uh, want ja, laten we even met meteen de deur in huis uh, vallen. Wat voor muziek, en ik kijk jou even aan Justin, uh, wat voor muziek maken jullie? Ik vind dat wij over het algemeen een beetje... ietsje dichter bij de microfoon? Ja. ja. Americana, pop, rock, beetje af en toe een vleugje indie. Ja. Ik denk dat wij daar ongeveer een beetje blijven hangen. Dat, dat is het eigenlijk. Ja. Okay. Um, en dan kijk ik de dame in kwestie. Nederlandstalig en Engelstalig. Ja. Ja. Bijzonder. Ja. Ja. Best wel. Ja, hoe, hoe, de, hoe, is, dat, hoe is dat zo? Ja, ik denk dat je die vraag beter geeft. Ga ik weer naar terug naar Jus? Ja, Daar is het mee? Ja, maar dat, want hij, hij bedenkt de liedjes of niet? We zijn nu eigenlijk wel meer samen aan het schrijven. Ja. en. en liedjes aan het maken, maar het gros is nog steeds, uh, hoort nog steeds bij hem. Ja. Oké, okay, dus ja. dan ga ik uh, weer even terug naar... kom ik zo weer. Ja, ja. Um, want uh, ja, uh, jij uh, hebt dus ook de Nederlandstalige uh, teksten geschreven. Hoe is dat eigenlijk zo gegaan, Nederlandstalig en Engelstalig? Het hele ding is dat ik in eerste instantie heel veel Engels schreef. Ja. En toen gingen we spelen met het idee om iets in Nederlands te schrijven. Hm. Dat waren over het algemeen uh, redelijk suffe teksten wat mij betreft. Hm. Tot ik op een gegeven moment een akoestisch gitaarpartijtje kreeg... van mijn gitarist, mijn toenmalige gitarist. Mm -hmm. En die heb ik een half jaar laten sudderen. Uh, nummer heet Vrijheid, overigens. En dat is de eerste Nederlandstalige tekst waarvan ik dacht... oké, okay, hier heb ik gewoon wel echt iets te zeggen. En dit is representatief voor wie ik ben. Mm -hmm. En vanaf dat, dat punt ben ik dat vaker toe gaan passen in het Nederlands... Ja, ja. Dus, dus, dus zo is het eigenlijk ontstaan. Ja, ja. Het, heeft, het heeft tijd gekost. Ja, aan wie kan ik de vraag stellen: waar is die naam zo uh, op bedacht? Hoe zijn jullie aan die naam gekomen? Die naam komt van uh, Janie's Got a Gun van Aerosmith. Oh, ja. ik was mijn hond uitlaten. Ja. En uh, dan zit ik al een beetje in gedachten en uh, ik moest een lang rondje lopen. En toen dacht ik, ja, Janie's got a gun. Wat nou als Janie een jongetje zou zijn... maar wel een soort van iets vrouwelijks kan hebben. Dat ja. is een naam als Dominique of Jesse of zo. Ja. Dat kan. Ja. Ja. En toen dacht ik, ja, wat voor gun dan? Ah, een Beretta. <laughs> ja. Ja, <laughs> <laughs> Jesse Beretta. Dat heb ik gewoon zo op elkaar geplakt. Ja, ja, ja, ja, ja. En ergens ja. is die naam gewoon in mijn hoofd blijven hangen. Ik heb er een jaar lang niks mee gedaan. Dus um, de heer uh, Robert Blake... die ooit de acteur was van... Tony Beretta, daar komt het niet vandaan. Zeker niet. Hey. Nee? Nee. Um, wanneer ben jij in beeld gekomen? Was het eerst hij of? Uh, ja, Het was zeker eerst hij. Ja. Ja. Ja, wanneer maar ben hij jij dan? Uh, niet zo heel lang. Uh, nee? Nee. Hoe, hoe lang? De 2000. Nou ja, we zijn eigenlijk een beetje begonnen met gewoon. Uh, hij heeft mij toen gevraagd om een duetje. Net als een huwelijk. Uh, ja. <laughs> Misschien wel belangrijk. <laughs> om een, een muzikale huwelijk eigenlijk. Uh, in... Althans, hij zei: ik heb een liedje. En uh, dat is een heel lief liedje. Maar eigenlijk ook een beetje een vies liedje om het in Nederlands te doen. Ja. Uh, maar daar wil ik eigenlijk een duet van maken. En zodoende... Uh, ben je zijn... erbij gekomen? Ja, ben ja. ik erbij gekomen. Uh, liedje gaan we zo ook spelen trouwens. Oh ja? En um, ja, toen hebben we vaker wat dingetjes als Open Podia en zo gedaan. Ja. En eigenlijk sinds afgelopen half jaar of zo zijn we echt uh, ja. ook de... Maar het idee was er al wel heel lang. Ja. Het kan me gewoon niet van de situatie. Het nee, ja. deed het gewoon niet voor. Nee. nee. Uh, nou heb ik ook begrepen uh, net uit uh, een paar zinnen ervoor. dat je ook heel langzaam bezig bent. ook zelf. tekst uh, uh, tekstbijdragen te leveren. Ja. God, hè? Ja. Ja. Um, ja waar haal jij dat uh, vandaan? Met uh, teksten uh, schrijven? Ja, ik haal het eigenlijk nog niet zo heel erg ver vandaan. Ik probeer eigenlijk meer een beetje te zoeken naar. waar ik het vandaan moet halen. Ja. Um, omdat ik ook nog niet echt. Soms dingen op durf te schrijven. omdat ik dan bang ben wat mensen ervan vinden of zo. Dus ja. ik ben, ben daar nog een beetje in aan het zoeken. Mm -hmm. Maar goed, die, die hulp die krijg ik dan ook alweer. Uh, ja. dus moet moet het. Uh, dan kijk ik weer uh, naar uh, je, je buurman. Weer. Uh, moet het schuren? Schrijven is schuren. Heb ik altijd wel eens. Uh, een hoe bedoel je Schuren? Dat? Schuren dat het een beetje. ja, uh, dat, dat, dat, dat, dat het een beetje raaf moet rafelen. Dat je jezelf eigenlijk bijna moet, uh, moet uh, fileren, zoiets ja Nou ja, jezelf goed, maar... maar, ja, maar het, het, het mag wel ergens over gaan. Zoiets? Ja, maar ik heb ook echt wel dingen binnen vijf minuten uitgeklapt. Oh? Dat ik een liedje geschreven... Koning Rijk bijvoorbeeld. Die heb ik op de fiets geschreven. Ja. Uh, ik begon in mijn hoofd te spelen. Ik ben gestopt met fietsen. Ik heb het opgeschreven op mijn telefoon. En toen heb ik doorgestuurd en binnen twee weken was het een liedje. Dus, dus het kan op de gekste momenten bij jou eigenlijk... Ja, maar het zomaar, enige is dat je... Ik denk dat iedereen die ingeving wel eens heeft van... oh ja, dat moet ik even opschrijven, anders vergeet ik het. Hmm. En daar moet je eigenlijk altijd naar handelen. En dat komt dan goed. Oké, okay, dus, dus, dus dat, ja, gewoon ja. meteen opschrijven. En daar heb ik dus nog een beetje last van. <laughs> ja, <laughs> Dan heb ik iets in mijn hoofd en dan denk ik... oh ja, dat onthoud ik wel, maar dat... Dat dus onthoud je nooit. Nee. Nee, nee, je moet het uh, meteen nee. in zo'n uh, zo voice memo uh, douwen... Ja. of uh, gelijk uh, ergens een pen en papier. Ja, ik bedoel, zo schijnt het uh, te werken bij... Ja. Met, uh, met ja, dat het, zeg ja. ik ook wel tegen hem. Dan, dan, dan is het ook echt van. Oh, ik, had echt, nou, ik had echt iets goeds in mijn hoofd. Heb je het opgeschreven? Nee. Meteen, meteen doen. Meteen ja. doen. Ja, nou weet ik Omdat het dus niet meer. Dan ja. ben ik het kwijt. Ja, ik ga niet vertellen dat uh, Wordt er dan ook een beetje lichtelijk een wat oplopende uh, discussie uh, gevoerd Of valt dat nog wel mee? Nee, dat valt mee. Ah. dat valt mee. Ik je ja, uh, een uh, op dingen die je dan niet gezien hebt gemist hebt. Nee, okay, nee. Nou, daar dan kan je er ook maar beter niet over beginnen, denk ik, dan uh, wat dat gaat. Um, goed, uh, jullie gaan vijf nummers spelen. Het eerste blokje, dat ga ik nu al verklappen, Dat is Nederlandstalig. En dan vanaf blokje 2 wordt het Engelstalig. Yes. Ja, dus dat uh, gaan we straks allemaal meemaken. Um, dat doen we na het uh, volgende nummer. Dan gaan we al uh, meteen uh, live uh, het uh, drietal, want er is ook nog. Een derde persoon aanwezig, maar die gaan jullie straks ook uh, zien in beeld. Uh, dat, uh, dat, uh, dat gaan we zo doen. Maar eerst een nieuwe single: en die is van SME. Uh, we hebben er al eens eerder laten horen. Reminishing was een van de singles die we hier hebben laten horen. En dit is de opvolger die komt morgen uit en wij mogen hem vanavond al laten horen. Hier is Motion.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 up her heart she feels lightning of yeah. the, dark. Feels lightning After in the, the dark. dark. After losing hope and scars you feed the flowers in her heart. her heart, she feels lightning of the dark. dat was er, SME met Motion. Het uh, moment is aangebroken dat we ook uh, gaan luisteren naar uh, Jesse Barretta. Uh, want nou, we, we hebben net uh, gehoord hoe ze aan de namen zijn gekomen. En als je dat gemist hebt, kan je maandagavond tussen 6 en 9 terug horen. En anders gewoon via de samenvatting uh, op uh, de website altfm.nl. Want we hebben ook een website, dus kan je het allemaal uh, terugwinnen. Het uh, moment uh, is... Dichterbij. En dat is ook een heel mooi, een bruggetje, want uh, dat is ook het eerste nummer waar we naar gaan luisteren. Hier is Jessie Beretta. Vlucht, haast ik naar je toe En als ik voor je sta Zijn we sterk in onvermoeid Wil je tot je leeg? Yeah. Ja, ja, ja, hier is het, uh, het Yes, applausje um, Want uh, ja het, uh, het is heel Liefdevol gebracht En het, uh, het ging in ieder geval Bij mij uh, er uh, goed in In ieder geval um, Dat is het eerste nummer En dan het tweede nummer En dan moet ik het even goed uitspreken Maar uh, je mag knikken just in Als ik het goed heb Cosies Zie, kijk Dat is het tweede nummer van vanavond mensen Ongedungewoond als jij mijn mond gevoel van bezadiging als jij het verlaat, verwarmend en warmend. Lastbaar. Mijn belang aan jou is meer dan geld waard In tijden van geluk ben jij het die klaar staat In tijden van verdriet ben jij het die mij nooit verlaat Jij geeft me kracht, als we welen je meiden Jij geeft me moed trek ik te strijden Jij is zoveel passie en ambitie in het niet Jij is zoveel liefde, pijn en verdriet Figuren neermaakt in de licht in de lucht die je rode licht van als de zon je weer ziet Ik wil je voor mezelf nog ander hoeft jou te zien Jou wil ik niet delen Je bent wat ik verdien En alle momenten Dat jij voor mij hebt klaargestaan Maar de laatste dag Weet ik dat je naast me staat Jij geeft me kracht Als een in je meiden Jij geeft me moed Jou trek ik te strijden Jij zoveel passie En ambitie in het niet Jij zo vol liefde Pijn en verdriet Tijden dat ik je niet heb gezien Was ik een aloof mens Tijden dat ik je niet in mijn handen had gesloten Stond ik stil Tijden dat ik Gezien, was ik een alle mens, tijdens dat ik je niet in mijn handen had gesloten, stond ik stil. Jij geeft me kracht als level levelen je meiden. Jij geeft me moed, met jou trek ik te stralen. Jij zoveel passie een ambitie in de niet. Jij zo liefde. Jouw trek ik te snijden Jij is zoveel passie En ambitie in het niets Jij is zoveel liefde Pijn en verdriet Moet tot uh, de laatste toon. En dan Bas, zetten wij het applausje een beetje in natuurlijk. Uh, dit was uh, Cozies. We gaan ze zo direct uh, natuurlijk nog een keer uh, horen. Maar uh, zover is het nog niet. Eerst weer tijd voor muziek hier bij Alternative FM. En dit is uit eigen dorp, uit eigen plaats. Wendy Moore met Hell on Earth.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 zit precies even goed die je moet niet luid praten. Kijk, uit maar aan bij ergens hoger, ook mijn gruishaas. Als dus voel ik me nog juist naast, of kan ik beter thuis slapen. Ondergoed patjas, met sokken of mijn easy slide Het gaat niet bij je komen als je greedy blijft. Dus het even of zij, wat juist de is en lijkt. Dat ik mij niet goed voel in de tijd, dat ik je niet begrijp. Geloof dat alles wat goed komt wanneer de tijd rijpt. Maar voeg je wederzijds begrip wanneer het bij mij is. Dus vind het goed dat dingen gaan zoals ze gaan. En nu ik me afsluit, dat ik niet jou, meer eerder jij en mij mist Het is verspeelde energie. Is fuck voelt alsof ik in de weg zit, pas ik pop it. Wil je liever dat ik ga of dat ik blijf, loop het Kan niet meer doen alsof ik alles hier zou hebben in mijn pocket Hoe wil je dat ik blijf? Hoe wil je dat ik weg ga? Ik kan niet meer doen alsof, Mijn gevoel is van een stof Voelt alsof ik in de weg sta Dingen gaan zoals ze gaan Ik ben een man, ik veeg mijn tra Ik kan niet meer doen alsof, energie die is op Is de reden dat ik slecht sla. Yeah, yeah Yeah. Wil je dat ik blijf, dit is een andere rit Zoveel yeah. gesprekken met elkaar, maar toch verandert er niks Weer ben je rustig? zeg je steeds, ga naar je andere bit De grap van die verhaal, ik heb geen andere Ja, yeah. Nu praat ik met jou, het is op een vijftig Gesprekken gaan maar langs, ik rijd 30 hier op een 50. Op de zeven als normaal, ik neem mijn huisje Ik dacht al aan huisje, boompje en kleintje. ik je weer trap op leugens, lieg je dan in mijn gezicht Als jij mijn huis verlaten en weggaat, voel ik al dat je me mist Als je boos bent en dingen roepen, wat jij niet eens meent Ik leef een hele gekke leeft de sok niet voor niks, yeah. Die vind ik van me niet te breken hier, ik veer een weg. Het is wat of het is wit, ik zoek geen middenweg. Ik wil geen rust, een beetje slapen en dan weer uit mijn bed. Ik krijg geen appels van de boom als je hem binnen zet. Ik dur je dat ik blij? ga. Ik je dat ik ga Ik kan niet meer doen als zo. mijn gevoel is van een stof. Hoe alsof ik in de weg sta? Stillen gaan zoals ze gaan. Ik ben een man, ik vlieg me traag in een is de Gevolgd door het. Nog iets uit Zandvoort, en dat is Siggy en Dins. Uh, wat ik ook uh, ineens constateer. Ik uh, ging uh, vanmorgen even op mijn fiets. Dat heb je hier in Zandvoort. Want ik doe hiernaast ook nog uh, het schrijven voor de plaatselijke pers. En ik denk, ja, uh, ik moet, uh, moet uh, daar naartoe met mijn fiets. De heren van Sigi en Dins gebruiken uh, regelmatig een rode BMW. En er stond uh, op die BMW: 10 mei op de zeeweg. Dus ja, die foto die gaat rondheren. Dus, dus ja, en dan wil ik wel eens even weten wat het, dan, wat, wat het is. Uh, wil je dat ik blijf, is van hun. Uh, dat is volgens mij een van de, de meest recente singles. En er komt dus nieuw materiaal aan. Want uh, ze schijnen ook alweer bezig te zijn met een EP schuine streep album. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal. En Wendy Moore, die hoorde je daarvoor. Uh, die had uh, vorige week uh, een single uitgebracht. Hell on Earth Earth. En zij komt op 25 april uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf spelen. Hm? Goed, we gaan nog even uh, <laughs> met uh, uh, Jesse Beretta praten. Het duo uh, Justin en Rianne. Um, ik zie ook uh, trouwens dat jullie... Um, en op het moment dat wij hier de herhaling hebben... dan is het al geweest een jam-sessie doen in de Worstin. Klopt dat? Ja, moet dat, uh... wij openen zondag een sessie. Aha. Ja. Um, want komen jullie daar ook uit die buurt vandaan? Zeker. Jullie ja. komen allebei uit Hilversum. Jullie komen allebei uit Hilversum. Ja, dus het is nu even een, uh, achter Amsterdam vandaan komen om hier naartoe te komen. Ja. Um, even over Hilversum. Ik weet dat de, de 035 popprijs uh, is uh, geweest. Hebben jullie daar toevallig ook nog iets mee dat gedaan? Hebben we hebben ons aangemeld. Waar... Ja. Daar is het ook weer mee gestopt. Ja. Ja. Daar, daar is het bij gebleven. Dat was jouw schuld. Ja. Ja. Ja. Oh, dus de, de bassist, heeft jullie, de bassist uh, hadden de, vast de huis. Die ja. even jullie ja. op, uh, zonder dat jullie het wisten eigenlijk als het ware. Um, even over Hilversum. Is, is dat een beetje een goede plek voor ook muzikanten zoals jullie? Of ja. moet je daar toch echt buiten Hilversum zijn? Ik zou willen zeggen dat je buiten heel veel moet zijn... maar dan weet ik ook niet waar ik ze moet zijn. Dus misschien ligt het aan mij. Ja, ja oké. Okay. Dus ik het denk is... niet dat het per se ligt aan de plek. Nee? Of zo. Waar je dan nee, ik weet niet. Nederland is het overal prima bereikbaar. Mij. Ja. ja. Maar uh, de Vorstin is het, uh, een leuke plek om te spelen. Zeker. Ja? Ja. ja. De... Uh, hebben jullie er al gestaan ooit? We hebben, ik heb een keer met de vorige lichting van Jesse Beretta... hebben we er een keer in de avond gestaan... Ja. En we hebben meerdere keren open podia gedaan. Ja. Ja. Dat is altijd een hele leuke setting. Het ja. mooi in elkaar. Over die, over die open podia, uh, als jullie, uh, want dat hebben jullie dus gedaan. Uh, ja, wat gebeurt er meestal op zo'n avond met open podia? Wat, wat doen jullie dan? Uh, ja, het repertoire brengen. Maar uh, zijn er dan ook nog aanmerkingen of wat dan ook? Uh, wordt er gesproken over het werk? Zoiets? Of gebeurt dat niet? Ja, je krijgt ho hooguit dat het zo goed is. Mm. En daar houdt het ook weer op. <laughs> ja, ja. ja meer niet. Nee, nee, nee. zich. Ik, ik heb een paar keer, uh, toen ik net begon met optreden, hmm. toen was ik gewoon heel erg zenuwachtig op het podium. Toen dacht ik, oké, okay, hoe ga ik hier overheen komen, wat ga ik doen? Toen heb ik heel veel jamstages gaan doen en een open podium, En heel veel in mijn eentje. Ja. En dan de eerste keer dat ik op het podium zat, zat ik mijn hoofd naar beneden, perst voor me, ik zo gitaar te spelen. Ja. En toen uh, ik kreeg ik wat op mijn gast, misschien moet je ze recht voor je gaan kijken. Dat mensen die ook kraken, kijken ze ook beter wie de muziek brengt. En zo ben ik wel steeds iets beter geworden in die situatie. Ja, um, was je op dat moment meer in je eigen wereldje bezig? In dat, ja, in dat, in dat opzicht. Ja, ik vind mijn eigen wereldje ook echt prachtig. Ja. Maar blijkbaar als je dingen naar buiten wil brengen, dan uh, willen mensen ook in je wereldje, zeg maar. Dus dan ja, willen ze het zien dan. eigenlijk ja. uh, van wat, uh, wat er in je omgaat uh, in dat opzicht. Dat het iets doet. Ja. ja. Uh, heeft het ook iets met jouzelf uh, te maken... dat je nogal een beetje misschien verlegen bent? Dat je daardoor, uh, ik ben zo introvert als de pest. Ja. Dat is echt, zeker. Ja. Ja. Uh, en wat uh, doe jij eraan om hem weer een beetje wat extraverter te, uh, te krijgen? <laughs> nou ja, ik denk dat we in dat op zich wel een goede, goede combinatie zijn. Alleen ja. wat betreft muziek en optreden... ben ik ook niet heel extrovert. Niet? Nee, ja. Met, met, het gaat steeds beter. Maar met optredens ja. ben ik ook altijd wel heel erg nerveus. En, uh... Hebben jullie een podiumcoach toevallig? zo? <laughs> nee. <laughs> ik gooi maar even wat geks op. Uh, nee, maar op, op zich als we, als we samen op het podium staan... dan gaat het eigenlijk altijd wel gewoon vanzelf. Ja. Dan doen we het gewoon. en dan ja. ja dus. Soms heeft hij mij even nodig en soms heb ik hem even nodig. Ik denk ja, dat ja, ja. het zo een beetje werkt. Ja. Het ah, is niet, een, een, een wisselweer, dus ja. zoals het ware. Ja. Um, ik kijk ook even naar de klok, want uh, we gaan zo dadelijk uh, natuurlijk nog twee nummers van jullie hoor. En dat is dan weer de opmaat naar het Engelstalige gedeelte. Um, eerst gaan wij uh, nog een stuk muziek uh, draaien. Dat is weer uh, stevig materiaal, want dat komt uit Den Haag. En of ze ook weer uh, met nieuw materiaal gaan komen. Want dit uh, stand volgens mij uit 2022 of 2021. Durden heet het, en 44... self up by reaching out too much Energies that resonate, so they all Leaving you with in a crash. Insecurity's a bitch, blurs your vision Sights are getting hazy, it's hard to make a decision Deep He down you still got it, intuition The only real voice to which you should listen It's up to you, what will go and what will stay Got yourself steady and ready to play You should be out there in a prominent way Born alone, die alone, grow outside your comfort zone No tiptoe but careful though, catch your flow and the wind will blow You, to another state of mind, short that you'll find The scars be in the line, fucking perfectly designed So shut the fuck up, up on me. Look at yourself and all you will be. I thought I told you so. Is all you got for show Blown up by a big ego Shake my head, lying dead Throwing out a bone if I have to Wrong guy that you snap that So you better take that One is all and all is one What you get is where you come from So if you ever feel sorry I'll tell you not to worry Forgive, but never forget Grudges get you more upset Toxicity is relative Positive to the negative There's no turning back You project the thing you think is real. So how you wanna live your life if you don't know what you feel? Sense and In the eye of the beholder, all these secrets hover like vultures. I feel it burning me, but I don't wanna be my own enemy. You just say what. Alsof we weer bezig zijn met een uh, revival van uh, Limp Bizkit mensen. Durden ze heten ze en uh, ze komen uit Den Haag en dit is alweer van een tijdje terug. Jaar of twee denk ik, uh, oud met 44. We gaan uh, op uh, naar uh, de andere kant, want uh, ze staan er inmiddels uh, klaar voor en we gaan naar het uh, Engelstalige gedeelte. Ehm... Um, daar zit natuurlijk een uh, verhaal aan dat eerste nummer. Ik, uh, volgens mij heb ik hem al uh, meerdere malen ook hier verteld. Maar uh, we gaan hem straks gewoon nog een keertje overdoen. Als het nummer afgelopen is. Uh, en dat nummer dat heet This Old Town. says to me Wasting life paid the price of one concern for me When I was young I used to play some rock and roll Got out of school quit my job Pursued my dreams and all Mistakes and his flaws. Don't you not do as you did, or this is how you grow old. A in the corner of a new broken bar. Bartender, he's your closest friend. Sister, every now and then, I'll you are. Wow. Het ja, blijft uh, spannend tot het laatste moment, want je denkt, uh, van komt er nog wat? Uh, maar uh, de, er kwam op een gegeven moment helemaal niks meer. Uh, this Old Town, um, ik weet dat uh, Justin Justine dat uh, verteld heeft, uh, wat een beetje de strekking van het verhaal is. Uh, het is eigenlijk alsof je gewoon, uh, als je in een stad komt, dat de kroegen bijvoorbeeld hetzelfde publiek trekt in welke stad dan ook. Vat ik het een beetje uh, redelijk goed samen? Of... Zeker, zeker. Ja, zeker. Dat, uh... dat uh, gezichten en individuen zijn verwisselbaar met elkaar, maar je hebt altijd hetzelfde soort karakters van op een bepaald moment in kroegen zitten. En deze gaat dan toevallig over die, uh, die ene gast die had gezegd: dat hij, Ik had profatleet atleet kunnen worden, maar toen gebeurde dit. Of ik had professioneel muzikant kunnen worden, maar toen gebeurde Juist. Je hebt altijd wel zo'n gast. Altijd wel zo'n gast. En ja, Dat zijn overigens oh. hele gezellige mensen. Ja, hele ben ik helemaal van. met je eens. Ja, ja Want de, de verhalen zijn er niet minder om. Van, en, uh, dan met een goed glas bier erbij. Dan uh, gewoon iemand laten kletsen. Want dan komen de verhalen vanzelf los. Zeker. En dit is zo'n nummer. Uh, waar dat een beetje. Dat sfeertje eigenlijk wel een beetje. In, uh, in terugkomt. Want dat uh, is meteen ook uh, het beeld. Wat ik erbij heb. En het nummer wat, uh, wat jullie net hebben gespeeld. Um, de tweede van het blokje van twee. Since You've Been Away. I wonder where you've been so long. Times that I've known. If I'd hold you tight, if I'd hold you, would you love? Is it true Was I wrong So long, not the last time as I was with you Waar waren ze. We gaan straks nog in het laatste uur nog één nummer horen. Maar eerst Daisy Bellis. Want die uh, treedt vanavond op in de toekomstmuziek samen met uh, Iris Jean. Met de eerder genoemde Iris, Iris, Iris Jean. Ja, ik kom er bijna niet uit. Uh, maar dat I heeft fight, alles te maken met dit: I cry. I only dance between the walls of my hell. Give her strength Give her hope Ja, je hoorde uh, Labashida met uh, False Flag. Uh, maar dat heeft ook een uh, bepaalde reden dat, uh, dat we dit uh, laten horen. Trouwens, uh, daarvoor hoorde je Daisy Bellis. Die is uh, vanavond samen met Iris Jean uh, te horen in de toekomstmuziek. Uh, want er is een single release show van Daisy Bellis. Uh, maar Labashida dat heeft ook een uh, reden. Want uh, de, ja, zij zijn een van de, de mensen die spelen in de jarige Zaal 100. En Zaal 100 is een, een, een beetje een uh, underground... ...gebeuren in Amsterdam... ...in, uh, in de buurt van... Uh, ...ja, het is een beetje... ...naast de Westermarkt, de Westerpark... ...daar moet je het uh, een beetje zoeken... ...en uh, deze, uh, deze zaal bestaat... ...veertig jaar en ze pakken uit... ...met een, uh, met een programma... Uh, ...en dat begint morgen onder meer... ...met een optreden van, uh, van Labasida... ...maar wat uh, kun je er meer bijvoorbeeld in aantreffen... ...bijvoorbeeld uh, van een... Uh, ...oud lid van DX... Uh, ...Andy Moore, die speelt er... Uh, ...de komende week... En zo zijn er nog tal van andere activiteiten ernaast. Dus je kan daar uh, terecht als je een beetje van de, de underground scene houdt. En vaak is bij Zaal 100 uh, toch, uh, wat, uh, wat dat er gaat, uh, meestal beginnende en talentvolle bandjes. Dus mocht je er naartoe willen, dan kun je daar, uh, kan je daar zijn uh, in, de, in dat opzicht. Um, over release shows uh, gesproken. Uh, volgend uur gaan we er natuurlijk aandacht aan besteden aan uh, de EP van Chayenne. Maar twee weken daarvoor was het ook al raak met een, uh, een EP-release show. En die is van een dame die hier ook uh, geweest is, maar toen met low Erekt. En zij had het toen helemaal voor zichzelf. Namelijk haar eigen band en het nummer wat je hoort van de EP Biology, wat toen ten doop werd gehouden, ga je nu horen. Dat nummer dat heet Chaos, tot aan het nieuws van 9 uur. Everyone understands how I love from zoning out to full focus. I'm a mystery even to myself, but alone long